You're my I We zijn bezig met een project. Ik kan er nog niet te veel van vertellen, maar we zijn de evangelieën aan het uitspitten. En er gaat ook een project gaan we erover starten. Dus ik dacht, laat ik een van die evangelieën nemen en ook eens uh, daarover spreken. En dan uh, is het vooral heel interessant om uh, Marcus te nemen. En, uh, en dat eventjes uh, te ontdoen van allerlei mythen en zagen die daaromheen zijn verzameld. Uh, om eens te kijken van wat dit uh, ons te zeggen heeft. Want we zijn natuurlijk Messiaans, we zijn teruggekeerd naar onze wortels en uh, we verstaan ons als een deel van Israël. Uh, maar dan verandert het hele Nieuwe Testament. Zelfs de uh, titel Nieuwe Testament bestaat al niet meer in ons denken. Want het is vervangingsleer. Je kunt niet het oude testament met het nieuw testament vervangen. Dat is, een, dat is al een van die mythen die om dat hele verhaal is ontstaan. Nou, dat, daar zijn we al vanaf. Maar nou, er is nog meer natuurlijk. En uh, het is een, een hele zoektocht. Een spannende zoektocht. Want op een gegeven moment is er niks meer veilig. <lacht> maar het is het waard, weet je. We zijn in de eerste eeuw, waren we één geheel, één lichaam. De Joden, Messias beleidende Joden, Yeshua beleidende Joden en niet-Jeshua beleidende Joden. We waren één volk, één Israël van Ballingen. We werden allemaal vervolgd door de Romeinse bezetter. En toen op een gegeven moment in de vierde eeuw toen kwam de, de kerk uit de as van het Romeinse Rijk. Die verrees en die zou eens eventjes de macht over de religie over gaan nemen. En toen is het allemaal veranderd. En toen zijn de dogma's ontstaan. En toen is het Nieuwe Testament ontstaan. Maar ergens onder dat Nieuwe Testament liggen die apostolische geschriften. Dat apostolische evangelie. En dat evangelie, daar ben ik benieuwd naar. Wat is dat? Wat, wat hadden die apostelen nou te zeggen? Want wat die kerk te zeggen had in de vierde eeuw en daarna, dat weet ik wel. Daar ben ik mee opgegroeid. Zijn we allemaal mee opgegroeid. Voor het grootste deel onder ons. En uh, nou ja, één mythe over het Marcus Evangelie is dat, uh, dat Marcus het geschreven heeft. Ergens in uh, waar weten ze niet, er wordt gezegd van Marcus uh, of, of iemand die tot geloof gekomen was, die zat ergens in Antiochia of in Turkije, in Klein-Azië of weet ik veel waar. En die heeft daar op zijn zolderkamertje het Marcus Evangelie geschreven. Nou, daar klopt niks van. Want het Marcus evangelie. dat is door de apostelen geschreven. En daarom noem ik het het apostolische evangelie. Dat is dus, ik denk, ik, denk ja, ik weet het niet hoor, ik, ik ben er niet bij geweest, maar ik denk dat het in Jeruzalem geschreven is. En ik zal jullie laten zien wat mijn theorie is daarbij. Mijn gedachten, mijn visie. Ja, je kunt het nooit allemaal... Wetenschappelijk onderbouwen, want er uh, waren geen camera's destijds die het opgenomen hebben. Maar je kunt wel aan de hand van wat er in dit Evangelie staat. in wezen is er niets nieuws, ja, zei hij. Ja. Ja. Maar camera's zoals we dat vandaag kennen en wetenschap zoals we dat vandaag kennen, het fenome de, de, de, de discipline van de fenome fenomenologie. Oh. Ja, dat is een wetenschappelijke manier, methode, door een Jood uitgezocht trouwens. Fenomenologie. Uh, waarbij je dus uh, zu den zagen zelfst komt. Dat is een, het was een Duitse Jood, voor de wereldoorlogen. En die, uh, die heeft dus uitgezocht van je moet echt tot het fenomeen, tot, het wezenlijke, tot de wezenlijke essentie van iets doordringen om te kunnen zeggen wat het is. En ik kwam tot de conclusie, je kunt van niks zeggen wat het is, want alles is relatief. En dan kreeg je Einstein en zo, weet je wel. Nou ja, toestanden. Maar als je gewoon kijkt naar wat we hebben, hè, het, het, het uh, Evangelie van Marcus, of het Apostolisch Evangelie, dan kun je er wel degelijk uithalen van hoe dat ongeveer is ontstaan. En alles is met een plus-minus, maar ongeveer kun je het wel redelijk zien. Is mijn overtuiging. Nou, uh, het krijgt ook een titel mee, staat in Marcus 1, 1. Evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Nou, het mooie van zo'n zo titel is, uh, over mythen en zagen gesproken, dat je daar gelijk een beeld bij hebt. Je hebt daar gelijk een beeld bij. Als ik zie evangelie, dan zie ik Jozef Prins daar staan voor zijn uh, kerk in, uh, in, wat is het, Zuid-Korea. En, uh, en prachtige verhalen houden over de genade. En dat de wet is afgedaan. Het is evangelie, lieve mensen. En het is genade, pak het nou toch. Het heeft allemaal... Hè? Nou ja, dat, dat, dat, dat uitbundige evangelische wat ons in de vrijheid stelt. En eigenlijk ook in de vrij, vrij pleit van het woord. Soort, nou ja, goed. Jezus Christus, dan zie ik uh, Benny Hinn die in de naam van Jezus genezing uitroept. En mannen en, en met zijn, zijn kop werdje gooit en hele groepen mensen die omvallen in de naam van Jezus. Ik wil het niet bespottelijk maken hoor. Maar eventjes die, die, dat beeld oproepen, wat het, wat, het, wat het doet, in naam van Jezus Christus kan soms zo gebruikt worden en het brengt een hele sfeer met zich mee, snapt u? Ja, dat was, dat was iets wat, wat 2000 jaar geleden, nog niet. daar hadden de apostelen nog niks van gezien, want ook zij hadden geen, geen camera's met films uit de toekomst. Het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Nou, Zoon van God, dat heeft gelijk een dogmatische lading. Zoon van God, dat dus gaat over zijn goddelijke natuur. En Zoon dus mensen, dat gaat over zijn menselijke natuur. Dat, is, dat heeft weer die lading gekregen. Dus als je zo deze woorden leest. Evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. En dan heb ik nu maar gewoon een paar voorbeelden gegeven van wat dat kan oproepen dat is niet waar de apostelen mee kwamen. De apostelen hadden er een heel ander beeld bij. Een heel andere visie. Een heel andere boodschap. Het apostolische evangelie. Nou, ik wil proberen daar mijn wat van te zeggen. Nou, Volgens mij is uh, het dus door de apostelen geschreven. En hier heb ik een plaatje van die apostelen in Jeruzalem. En uh, een aantal vrouwen die erbij waren. En uh, ze zijn het overleggen. Uh, ...en aan het praten en uh, ze zijn een beetje bezorgd. Ja, uh, het is een, uh, een moeilijke situatie, politiek en, en, en ook gewoon als, als Yeshua volgers. Want ja, Israël, me, uh, een, een belangrijk deel van de fariseeën en de Sadduceeën en andere mensen... Die, ...die hadden gezegd, nee hij is de Messias niet. En deze mensen bleven dat wel volhouden. Zij geloofden wel dat hij de Messias was... De apostelen. Maar ja, ze hadden geen theologische opleiding, geen, geen kamaliel. Uh, dus ja, dat was een beetje vechten tegen de Bijka in die tijd. Nou, ja, nu is het bijzondere <coughs> dat, dat we dus kunnen weten dat dit Apostolische Evangelie, de eerste versie daarvan, is geschreven in, het, in de jaren 30 van de eerste eeuw. Nou, en hoe weet ik dat? Gaan we voor naar hoofdstuk 14, vers 53. En dat gaat over het proces, het, uh, de, de rechtszaak over Jezus. En ze leidden Jezus weg naar de hoge priester. En bij hem kwamen al de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. De hoge priester. Daar gaat het hem eigenlijk om. En ze leidden Jezus weg naar de hoge priester. Welke hoge priester? Nee. Ja? Caiaphas. Caiaphas. En Annas, dat is, was de vader van Kajafas of ofzo. Ze zijn allebei vermeld als hoge Ja, ja. Maar we weten dat in deze tijd Kaifas de hoge priester was. Ja. En ze leidden Jezus weg naar de hoge priester. Waarom we hebben die apostelen niet erbij gezet dat het Kajafas was? Waarom? Waarom staat het er niet bij? En als je het hele hoofdstuk kun je lezen, het staat steeds over de hoge priester. Maar het staat er nergens bij. Caiaphas was levend en in functie op dat moment. Hij was de Hoge Priester nog steeds toen het opgeschreven werd. Het Apostolische evangelie, geschreven in de jaren 30. En ja, dat was niet nodig. Want Caiaphas bleef Hoge Priester tot het jaar 38. En of hij dan, dan afgezet werd of niet, nou ja. Waar het me nu even om gaat. Uh, het was niet nodig om erbij te zetten, het was vast. Want het werd in de dagen van Caefas opgeschreven. Hé, hey. het was bijzonder. We hebben hier dus een evangelie uit de jaren 30 van de eerste eeuw. Want dat betekent dat rond het jaar 30 is Jezua uh, geëxecuteerd, hè, veroordeeld. En uh, binnen tien jaar is dit opgeschreven. Binnen tien jaar. Er zit maar een paar jaar tussen. En staat, bestaat er bestaat in de wetenschappen... In een in in in hele theorie... van dat Marcus zich gebaseerd heeft... op een oudere bron. Omdat ze ook... Uh, zien van een aantal teksten... Hey, die zijn later opgeschreven in de jaren zestig. Maar dat is, dat is heel simpel uit te leggen. Kom ik zo op. Door de apostelen in Jeruzalem. Als je dan leest... hoofdstuk 14 vers 50... Zit u in hetzelfde hoofdstuk nog? Ja, en zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. Dat is als Jezua gevangen genomen wordt in de, in de hof van uh, Gethsemane. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. Waarom staat dat zijn discipelen? Staat dat bij u ook schuin? Ik heb dat in uh, Herzine staat verteld. alleen staat hij mee, ja. en alle in de En, en toen lieten ze hem alleen en vluchten allen. Ja. Ik denk dat daar moet staan. En wij verlieten hem en vluchten allen. Denk ik. En wij, de discipelen, verlieten hem en vluchten allen. En een zekere jonge man, een van die discipelen, die een linnen kleed om had, om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen, welke jonge mannen? Ja, nog steeds wij zelf, die discipelen, die leerlingen, begrepen hem. Dit is gevaarlijk, jongen, doe dat niet. Maar hij liet het kleed achter en vluchtte naakt van hem weg. Nou dan heb je de parasha weer. Maar we jo Jozef met het linnenkleed kleed. Dus, dus een van die discipelen die wil er achteraan gaan. Maar die wordt door de andere discipelen tegengehouden. En later in het Johannes Evangelie, dan kun je daar weer meer van zien. En dan zie je dat Johannes degene geweest is, de discipel die Yeshua lief had, die er achteraan is gegaan. Die, die is dus door de andere discipelen tegengehouden. Maar vervolgens heeft hij zich losgerukt en is er achteraan gegaan. Ik denk, ik denk dat dit de, de discipelen geweest zijn. Dat, dat zij hier over zichzelf spraken. En dat zij nu in Jeruzalem Nadenken over hoe we dat gaan opschrijven. Maar dit, is, dit plaatje stel ik me zo voor is in de jaren 60. Want in de jaren 60 is het Evangelie herzien en aangevuld. Er is namelijk een heleboel dingen gebeurd. Ik denk het eerste keer dat ze Marcus of dat ze dit Evangelie hebben opgeschreven, hebben ze dat in het Armees of in het Hebreeuws gedaan. Waarschijnlijk het Armees, omdat, de, omdat alle Israëlieten of Joden in die tijd Armees spraken en niet alle Joden Hebreeuws. Dus ik denk dat het in het Aramees is opgeschreven, zodat iedereen het horen kan en lezen kon. Want Yeshua sprak ook in het Aramees meestal. En uh, Aramees en Hebraeus zitten heel dicht bij elkaar. Nou, ze hebben eerst gewoon het evangelie opgeschreven als een Aramees boek. Zoals er zoveel zo boeken waren uit die tijd. Je had de jubileeën, je had Henoch en je had andere boeken. En hier, maar dit... En, en, en, en van een rechtvaardige leraar uit, uh, uit het noorden. Damascus. En je had uh, van allerlei uh, boeken in die tijd. Maar dit was, dit was iets wat ze hadden meegemaakt. Veel van die boeken waren apocalyptisch met visioenen En dat was allemaal heel mooi. Maar dat was niet meer dan een, een uitleg of gedachten, Maar dit was echt wat de discipelen hadden meegemaakt, was echt. En dat is me ook altijd opgevallen, altijd als ik Marcus heb gelezen, op de een of andere manier ademt dat de aanwezigheid van die tijd. Je ziet de Romeinen voor je, je ziet Yeshua daar rondwandelen. En zijn discipelen achter hem aan. Het spreekt een stuk echtheid uit, een stuk alsof je er echt bij bent. Maar dan zijn er een aantal dingen zijn er gebeurd. Als in de jaren 30 dit opgeschreven is in het Aramees, um, dan is er dus nog geen gemeente onder de heidenen, geen gemeente in Antiochië. Philippus was nog niet naar Samaria gegaan. Dus het was echt nog een gebeuren dat in, onder de joden plaatsvond en waar de buitenwacht eigenlijk nog bijna niks mee te maken had. Vrijwel niks. Dus daarom is het ook in het Armees opgeschreven. Er was niet de behoefte, niet de noodzaak om het naar buiten te brengen. Maar dan kreeg je Paulus, die zich radicaal bekeert en naar de, naar de, naar de heidenen gaat. En, uh, en die predikt daar. En er ontstaan gemeentes en het, gaat, uh, en, en het groeit explosief. Je hebt Antiochieën en hij uh, en, uh, heeft de eerste zendingsreis gehad. En dan komt hij naar Jeruzalem met een discussie, want met dat hij... Die... Andere gemeentes ontstaan, ontstaan er ook discussies. En dan gaan ze daar in het jaar 49 in, uh, in Jeruzalem over nadenken van hoe doen we dat? We groeien, we, we, we breiden uit. En Nou ja, goed, er wordt over gediscussieerd, er wordt een besluit genomen. En Paulus die gaat weer enthousiast, bepakt en bezakt met het besluit uh, naar zijn volgende zendingsreis. En, uh, en terwijl hij op, op reis is gaat hij brieven schrijven aan die gemeentes dat is in de jaren 40, 50 van de eerste eeuw in de jaren 50 begint hij brieven te schrijven de eerste is Thessalonicense en dan uh, de eerste brief van Thessalonicense en dan de twee brieven van Korinthe 1 en 2 Korinthe en dan Romeinen en Galaten dat zijn de belangrijkste brieven die hij in de, in de jaren 50 schrijft als je die vijf neemt de eerste brief van Thessalonicense en de twee brieven aan de Korinthe en Romeinen en Gelaten... dan heb je een, de, de basis van Paulus' gedachte, Paulus' evangelie te pakken. Dat is, dat is wat hij toen schreef. Later zijn er nog meer brieven bijgekomen, maar dat, dat is de basis. Dus heb je ergens in de jaren zestig heb je twee boeken, twee apostolische boeken. Of Tenminste, je hebt het apostolische evangelie, het Armees evangelie van Marcus waar we over nadenken. En je hebt dat, die brieven van Paulus... die allerlei discussies oprakelen... en van alles zwart-wit stelt... want al die heidense gemeentes... er moet van alles gebeuren om dat op, op poten te zetten... te organiseren, te besturen... en, uh, en er, moet, er moet uitgevonden worden... over hoe ze met dingen om moeten gaan. En dus er, er, er begint iets, iets te ontstaan. Er begint iets ongelooflijks te ontstaan. En dan... aan het eind van de jaren 50... komt Paulus... Terug in Jeruzalem. Onder, uh, en uh, je kunt het hele verslag in, uh, in, uh, eind, aan het eind van Handelingen lezen. En op de dag van Shavuot, Pinksteren, staat hij daar en wordt hij gevangen genomen. En ontstaat er een enorme tumult. En uh, de hele discussie heeft nog nooit zo gespeeld als in die periode, aan het eind van de jaren 50. Als Paulus gevangen genomen wordt in Jeruzalem. Het wordt een... Een, een volks, een, een, een chaos in Jeruzalem. Een ongelofelijke chaos. Eerst is het alleen maar spanning. En dan stellen de apostelen nog voor, laten we het oplossen. Jij gaat naar de tempel en je, en je doet alsof er niks aan de hand is. En, en oké, okay, nou, Paulus naar de tempel doet alsof er niks aan de hand is. Hij brengt zijn offertje en ze doet zijn dingetje. En dan, maar goed, het is een, een, een spanning. Een spanning. Daar kan je niet omheen. Daar kan je wel daar gaan rondlopen. Maar Paulus die draagt iets met zich mee. Hij heeft al die brieven geschreven. en hij, hij, hij, hij, hij verkondigt onder de heidenen dat de wet is afgeschaft. En die spanning in Jeruzalem, die spanning, die is zo immens. En die is eigenlijk de geschiedenis mee ingegaan. En die zit in heel de geschiedenis verweven, heel de kerkgeschiedenis, die spanning. En wat liefst houden we ons ervan af. En willen we het over, de, over het evangelie houden. En dan gaan we het niet over spannende dingen hebben. Daarom is in de vierde eeuw heeft de kerk ook afstand ervan genomen. We hebben, willen niet die spanning. We willen niks te maken hebben met die spanning, met de wet en zo. Het is, het is wel goed. wij hebben het evangelie, laten we ons daar nou op concentreren. En zo is dan de dogmatiek en zo ontstaan. Maar die spanning, telkens als er mensen waren die, die, die, die terug wilden, die hun wortels gingen opzoeken, die kwamen hier in, dat, in dat Jeruzalem van de jaren 50 terecht. In die spanning. Die dwars door je heen gaat. Die heel je identiteit vastgrijpt. Dat is iets, iets immens geweest. En dan... Dan is Paulus, die heeft een paar jaar vastgezeten en die wordt naar, Romeinen, naar Rome afgevoerd in het jaar 59. Dat is precies 10 jaar na dat uh, apostolische Concilie, in, uh, zoals dat dan heet, of het apostelconvent in Jeruzalem. En dan is Paulus afgevoerd en de gemoederen bedaren enigszins in Jeruzalem. Maar ja, de apostelen, en dat is de ongeveer de situatie waarin, ze, waarin je ze op dit plaatje kunt zien. Er is veel gebeurd. Paulus is afgevoerd. Uh, maar ze hebben alleen dat Arameese evangelie wat ze hadden opgeschreven in de jaren 30. Maar er waren ook de brieven van Paulus die in het Grieks circuleerden overal. En ja, er moest iets gebeuren waardoor het evangelie, het verhaal van Yeshua beschermd bleef, maar ook toegankelijk werd voor al die gemeentes buiten in, uh, onder de heidenen. Dus dan komen de apostelen tot het besluit om hun boek uit de jaren dertig te herzien, aan te vullen en uh, klaar te maken, uh, een redactie te bereiden die wereldwijd kon verspreid worden. En dan vertalen ze denk ik ook in het Grieks, zodat uh, mensen in het buitenland gewoon rustig mee konden lezen. En, uh, en dan krijg je dus uh, uh, ook die spanning in Jeruzalem, die begon in die tijd ook heel erg uh, tegen de Rome uit te monden, hè, in opstand. En de Zeloten en de Sakiri en weet ik veel wat voor mensen die daar waren, die, die verzamelden zich, hun krachten en er, en er moest iets gebeuren. Het herstel van Israël stond op het punt aan te breken. Dat, dat was iedereen van overtuigd, iedereen in Jeruzalem, ook die apostelen. Dat lezen we in Marcus 9, vers 1. Ik denk, dat, ze, dat zijn een paar teksten die toen zijn tussengevoegd, denk ik. Dat is allemaal uh, niet zeker, maar ik denk dat wel ongeveer, vers 38, 8 vers 38, daar, daar, tot en met 9 vers 9 of 10. Ik denk dat dat tussengevoegd is in de jaren 60. Ik denk dat dat in het oorspronkelijke document van de jaren 30 niet gestaan heeft. Maar dat ze dat toen wel reden voor zagen om wat erbij aan te vullen. En daar staat, um, want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht... Nu hebben we het dus over die apostelen, die spreken nu tot ons hè? door deze woorden. Wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit zonder geslacht. voor hem zal de zoon des mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met de heilige engelen. Hier heb je die zoon des mensen. Daar gaan we het een andere keer over hebben, maar daar zit een hele betekenis achter. Dus 8 vers 38 en 9 vers 1.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 ...in Jeruzalem... ...dat zoveel spanningen kende... ...waarom zeiden ze dat? Zij geloofden... ...dat zij het waren... ...die het zouden meemaken... ...het herstel van Israël... ...komst van het Koninkrijk van God... ...ze geloofden dat... ...zo heilig als dat wij in de dogma's hebben geloofd... ...al die eeuwen... Yeshua komt snel terug... ...de, de spanning neemt toe... ...Jeruzalem zal vallen... Dat wisten ze. In Marcus 13 staat het hele verhaal van de val van Jeruzalem. En de profetie die Joor daarover uitgesproken heeft. Die zij daar nog even hebben aangevuld in de jaren 60. Want het staat te gebeuren. Het staat te gebeuren. Jeruzalem valt en dan breekt het koninkrijk van God aan. Dat geloofden ze heilig. Ze moesten daarvan af, van dat geloof. Want het zou niet gebeuren. Maar dat is enorm. Als je dat beseft, hè. In de jaren dertig hadden ze het Armees opgeschreven. En er gebeurde van alles. De hele wereld raakte in rep en roer. En de spanning in Jeruzalem was niet te harde. Het zal gebeuren. Maar het zou niet gebeuren. En dan nou vers 9, vers 1 tot en met 10. Dan dat, dat komt een thema terug uit het eerste hoofdstuk. Van het apostolische evangelie. Maar dat is, dat is dus mijn idee van hoe dit evangelie is ontstaan. En je had dan de, de brieven van Paulus, die vijf die ik net noemde, en je had dit apostolische evangelie. Geen kerst, geen wijze uit het oosten, geen maagdelijke geboorte, geen Bethlehem, niks, geen geslachtsregister, helemaal niks van die naart. Bijzonder. Waar is het allemaal dan? Allemaal na het jaar 70 zijn de nieuwe evangelie ontstaan. Maar dat was er niet voor die tijd. Het werd niet opgeschreven voor die tijd. De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Marcus 7, 15. En nu zijn we dan zoveel verder in de tijd... En er zijn nieuwe evangelieën ontstaan en er zijn nieuwe redacties en je hebt de hele, het hele Nieuwe Testament en zo. En heel die kerkelijke dogmatiek die is ontstaan. En ik wil niet zeggen dat het allemaal verkeerd is, fout is, maar het is allemaal ontstaan. En het is allemaal deel geworden van de context. Terwijl het hier bij dit, dit, dit boek, dit Marcus Evangelie, brengt ons terug bij de kern. Van wat er nou echt gebeurd is. Het brengt ons terug in de geschiedenis van Yeshua, de rabbi, die daar uit Galilea komt en rondtrekt in Israël. Het ontstaan van het apostolische evangelie. Dit is de titel. Dat is wel bijzonder, Marcus 1, vers 1, dat hij krijgt een titel mee. Wij hebben er een titel aangegeven, of in de geschiedenis is de titel uh, eraan gegeven: het evangelie van Marcus. Maar dat klopt niet. Dat is niet de, niet de titel die hier boven hoort te staan. Maar in 1, 1 vers 1 staat gewoon een titel. Het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Er is even wat discussie geweest in de wetenschap over uh, of dat uh, Zoon van God... Oh, of dat er wel bij gestaan heeft, Zoon van God? Nee, dat klopt. Omdat er meerdere... Er zijn meerdere overleveringen en sommige die... Uh, daar ontbreekt dat. Dus toen is er een hele tak geweest van wetenschap die heeft gezegd nou dat heeft er niet gestaan, dat is niet origineel nou, dan denk ik oké, okay. maar uh, verderop staat er uh, Marx 1, 11 deze is mijn geliefde zoon, dus ik denk het is duidelijk dat hier gesproken wordt over Gods zoon, en of je het hier nou aanvult of niet ik vind het een goede aanvulling als het aangevuld is, en misschien is het, heeft het er wel gestaan oorspronkelijk, dat weten we niet hoe dan ook, dit is het evangelie van Jezus Christus zoon van God is de titel die dus gewoon Meegegeven wordt. Maar ik heb net al iets, een, een, een, een, iets uit willen beelden van wat er soms voor aan lading meegegeven kan worden. En zoiets en, aan een paar van die woorden. Uh, laten we nu eens gaan kijken naar wat de apostelen daarmee bedoelden. Wat bedoelden zij met een evangelie? Goed nieuws. Goed nieuws betekent niks. Ja, je hebt goed nieuws en je hebt slecht nieuws. Maar wat betekent het goede nieuws? Wat hadden zij daarbij voor ogen de apostelen. Wat in de Torah geloofd was? Ja, daar komen we zo op. Niet te snel, uh, Ellie. <laughs> uh, en Yeshua, Hamashiach, gezalfde. In het Hebreeuws, Mashiach, dat weten we allemaal. Dat betekent gezalfde. Een koning was gezalfd. Zoon van God. Daarvoor gaan we naar 2 Samuel 7, vers 14. Daar is een profetie opgeschreven van de profeet Nathan in 2 Samuel 7. En dat gaat over de, um, het, de vestiging van de dynastie van David. David heeft zijn koningschap gevestigd in Jeruzalem. Maar nu komt de tijd dat hij het moet overdragen. Hij heeft de ark naar Jeruzalem gebracht. En uh, daar staat de ark en dan... Wordt in 2 Samuel 7 de dynastie van David voor eeuwig gevestigd in Israël. Vers 12 begin ik even. Daar, uh, dit is dus een profetie van de profeet Nathan: Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan. En ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. Hij had net die ark gebracht, maar er stond nog geen huis van jaren. En ik zal de truin van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. En dan komt het: ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen? Als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. Waarom? Omdat de koning van Israël uh, gezien wordt als Israël. Als de vader, de, de, de echtgenoot van Israël. Maar God zegt dus, ik ben, ik ben de vader en dat is mijn zoon. En dat staat hier in de context van het paleis van de koning dat al gebouwd was. En de uh, tempel die nog gebouwd zou worden. Vers 13. Het bijzondere is dat dat in het Hebreeuws dus één woord is... Er is één woord voor het Hebreeuws, voor het paleis en voor de tempel. Eén woord. Dat is omdat het ene huis is van de vader en het andere huis is van de zoon. In Israël. Je hebt het huis van de vader, dat is de tempel, en je hebt het huis van de zoon, het paleis van de koning. De, de koning werd gezien als de zoon van God... Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. 2 Samuel 7 vers 14. Hij zal mij tot een zoon zijn. De koning van Israël in de Davidische dynastie is de zoon van God. Die wordt geadopteerd als zoon van God. Roos. Er wordt nu over een nakomeling gesproken, maar dit wordt natuurlijk vervuld in de eerste keer. Voor de eerste keer vervuld in Salomo. En Salomo die wordt gezalfd door de Zadok... De, de hoge priester. En de hoge priester was natuurlijk de opzichte van het godshuis. En, en uh, Salomo zou de opzichte van het huis van de zoon worden. De zoon van God. Geadopteerd als zoon van God. Als koning van Israël. Zo is de Davidische dynastie gevestigd. En elke koning uit de lijn van David was een zoon van God. Omdat hij de koning van Israël was. De echtgenoot van de bruid Israël, zeg maar, in het beeld van, de, van het huwelijk gesproken. Na Salomo gaat het natuurlijk uit elkaar en wordt het wat ingewikkelder. Maar uh, wat, wat ik hiermee wil zeggen, de Zoon van God heeft deze lading voor de apostelen en geen andere. Dit is wat het betekent dat Yeshua de Zoon van God is, volgens de apostelen in de eerste eeuw. Hij is de Zoon van God omdat hij de Koning van Israël is. En ik ga dat verder laten zien. Want dat van die paleizen en die paleis in die tempel, dat komt terug. <tiek> Daar wordt in Marcus ook naar verwezen, impliciet. Het evangelie van Yeshua, dat kunnen we wel raden. Hamashiach, de gezalfde. De koning van Israël. En de lijn van David. Dat is wat hier bedoeld wordt. Ik denk ook dat deze eerste versen, Marcus 1, vers 1 tot 3... Um, die zijn in de jaren 60 aangevuld. In de jaren 30 denk ik dat het gewoon in vers 4 begonnen is. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte. En dat dit later als een soort inleiding is aangevuld in de jaren 60. Dit is wat het betekent. Het goede nieuws van Yeshua de Gezalfde, de koning van Israël die Gods gezag vertegenwoordigt. 2 Samuel 7. Nu gaan we eens verder kijken naar wat het goede nieuws dan is hè? van die Yeshua de Gezalfde, de koning van Israël. Dit is interessant, hè? Vindt u niet? Dat we doordringen tot een apostolisch evangelie uit de jaren 30 en uit de jaren 60 van de eerste eeuw. Dezelfde mensen die in de jaren 60 natuurlijk redigeerden, waren dezelfde mensen die in de jaren 30 dat hadden opgeschreven. Van het eerst in het Aramees en dan naar het Grieks. Nu was er wel een probleem. In, in het Grieks, en als we de heiden erbij betrekken, dan kan het niet te moeilijk worden. Wij Joden zijn er goed in om erg moeilijk te doen... Zeiden de apostelen zo tegen elkaar, we zien wel en uh, we hebben al die profeten, heel de Torah en alles als we dat allemaal moeten gaan uitleggen zo aan het begin van het evangelie, dat is een beetje lastig dus uh, als we over de profeten spreken, dan noemen we alleen die profeet, Jezaja die onder de heidenen bekend is Jezaja was een profetenrol die ook uh, uh, grif verkocht werd of uitgedeeld werd aan heidenen uh, Ethiopische Mormon is daar een voorbeeld van de Ethiopier, die kocht zo'n Jezaja-rol in Jeruzalem. Die was beschikbaar voor de heidenen. Die was ook bekend. Dat was een, een profeet van naam onder de heidenen. Dus ja, dan noemen we Jezaja. Maar dat er ook Malachi citeren, dat wordt een beetje te ingewikkeld. Als we er al gelijk met twee profeten aankomen, dan snappen ze er helemaal niks meer van. Het is zoals er geschreven staat in de profeet Jezaja. Hier staat in de, HSV, in de profeten. Die hebben er ook wel weer wat van gemaakt. Laten we die eerste teksten dus uh, een vertaling van uh, geven. Hier heb ik een vertaling gemaakt om, uh, om het voor ons wat, wat makkelijker, toegankelijker te maken. En dan heb ik in blauw aangevuld, omdat, uh, omdat dit een citaat uit Malachi is. En uh, dit heb ik aangevuld, maar Jesaja staat er dus echt. En uh, hier, dit, dit is een uh, citaat, dat heb ik blauw gemaakt omdat dat uit de uh, Ginta komt... Maar dat citaat uit Malachi, dat is, dat is een, bijzondere, een bijzonder citaat. De apostelen, het jaar 62, Marcus 1, vers 1 tot 3. Het begin van het goede nieuws van Yeshua, de Messias, de Zoon van God. Dat begin werd al door de profeet Malachi beschreven. Zie, ik zal mijn engels zenden, voordat uw aanwezigheid zichtbaar wordt... Dat is een bijzondere zin. Voordat uw aanwezigheid zichtbaar wordt. Wij denken natuurlijk gelijk aan Johannes en we zien het beeld van Johannes en Jezus bij de Jordaan. Maar, en daar gaat het verderop ook over. Maar vergeet niet, dit zijn de openingswoorden. En de apostelen die kenden heel die geschiedenis die erachter hoorde. Heel die betekenis van die woorden. Dat wisten zij. Ze dus probeerden dat te comprimeren op een manier dat het duidelijk werd voor de... Voor de heidenen. Die zich bij Israël voegden. Zie, ik zal mijn engel zenden. voordat uw aanwezigheid zichtbaar wordt. Als je dat opzoekt. Dat staat er niet zo. in uh, Malachi. Zullen we zo doen? Dat opzoeken. En dan. Hij zal de weg voor u bereiden. Wie? Nou, die, die engel. Die zal de weg voor u. voor diegene die, aanwezig, die, die zichtbaar wordt. Die zal de weg bereid worden. Ook Isaiah spreekt over dit begin, over de engel. Een stem, welke engel? Het gaat nog steeds over mijn engel. Die gezonden wordt voordat uw aanwezigheid zichtbaar wordt. Een stem die het uitschreeuwt in de wildernis. bereidt de weg van de Heer. Maak zijn paden recht. Isaiah 40 vers 3 en Malachi 3 vers 1. Dit is het begin van het evangelie. En dit is een, een, een, een bouillonblokje aan informatie. Als je dat in 5 in liter water gooit, dan heb je sterke soep. Een bouillonblokje. En het, het, het klinkt heel simpel. Het was zo makkelijk, de heidenen konden het begrijpen. Maar de bedoeling van de apostelen was... als we dit nou zo simpel opschrijven... zo eenvoudig... Dat, dan worden ze geïnteresseerd... dan komen ze erbij... dan gaan ze onderzoeken... en dan ontdekken ze wat er echt staat... in Jesaja, Maliach... en waar het vandaan komt... uit de Torah... Natuurlijk dachten de apostelen dat. Dat zou dus anders gedacht hebben. Maar de kerk dacht er weer anders over... die dacht... het begin... oh, een witte bladzijde er ertussen... een nieuw begin. Het was helemaal geen nieuw begin... Ja, het spijt me. De historische kerk heeft daar een nieuw begin van gemaakt. Die heeft het eerste gedeelte uh, wel gebruikt. Het is pas in de laatste eeuwen dat het helemaal is uh, verdrukt en weggeworpen. het Oude Testament. Maar... Uh, dit is een nieuw begin. Het werd opgevat als een nieuw begin. Het evangelie van Jezus Christus is iets totaal nieuws. Johannes 1 vers 17. Mozes heeft het ene gebracht. Maar Jezus komt dit brengen. Een nieuw begin. Maar dat is het niet. Nee. Het begin van het optreden van Yeshua... staat in de profeten beschreven. Dat is waar het hier over gaat. In het apostolische evangelie. Dus het is eigenlijk direct het tegenovergestelde. Het begin is ergens anders, staat er. Het begin staat heel ergens anders. En omdat het begin geprofiteerd is, dat is wat de apostelen willen zeggen, zijn al die profetieën gaan zich vervullen. En je kunt het allemaal, het begin moet je hier zoeken. In Malachi in Isaiah, zeiden de apostelen. Nou, laten we dat maar eens gaan doen dan. Wat staat er in Malachi 3 vers 1? Dat is de eerste tekst die geciteerd wordt. Zie, ik zend mijn engel wat is die engel, waar dus uh, uh, waar zij dus ook over spreken zie, ik zal mijn engel zenden zie, ik zend mijn engel en hij zal jullie de weg voor ogen stellen de weg uh, er staat een woord uh, in het Hebreeuws wat eigenlijk betekent onder het stof vandaan halen ontdekken, opnieuw opgraven de weg opgraven zou je bijna kunnen zien zeggen Zie, ik zend mijn engel en hij zal jullie hij zal de weg voor jullie opgraven. En de weg voor ogen stellen. De weg die ik voor mij heb. Er staat Lefnee voor het aangezicht van God. De weg voor het aangezicht van God. Waar gaat dit over? Vindt u het spannend? De weg die God voor zijn aangezicht heeft. Dan... De, de, dus er komt een engel die gaat die weg tevoorschijn halen. Die God voor zijn aangezicht heeft. God heeft een weg voor ogen. En, en er komt een engel om te laten zien welke weg en wat dat betekent. Dat is wat Malachi zegt. Aankondiger. Ik zet mijn aankondiging. Ja, de engel betekent ook boodschapper of aankondiger inderdaad. Ja. Malach. Malach Elohim. De boodschappen van de Heer. Van God. Dan, en dan kom je in het volgende gedeelte. Dan zal hij plotseling naar zijn paleis komen. Daar hebben we dat paleis terug. Uit 2 Samuel 7. Die tempel. In de meeste vertalingen staat hier tempel. Maar dat woord hier, zoek het maar op. Als, misschien is er hier iemand met, een, met, een, met een, de oorspronkelijke taal erbij. Zoek het maar op. Paleis. Of tempel. Waarom? Omdat God woont in zijn paleis, in de tempel. En de koning woont in zijn paleis. De zoon van God. In zijn tempel. Ja, dat zou best kunnen. Dan zal hij plotseling naar zijn paleis komen. De heer die jullie ijverig zoeken. Wie is die heer? Dat is de engel van het verbond. Waar jullie ijverig naar verlangen. De heer. De engel van het verbond. Naar zijn paleis. Is dat al gebeurd? Nee. Nee. Natuurlijk niet. Er is geen tempel. De tempel is afgebroken. En een paleis van de koning staat er ook niet. Er zijn een hoop archeologen hartstikke druk mee om het paleis van David boven water te krijgen. Maar uh, dit is nog niet gebeurd. Dan zal hij plotseling naar zijn paleis komen. De heer die jullie ijverig zoekt. Hij is de engel van het verbond waar jullie ijverig naar verlangen zie hij komt, zegt Yahweh van de Heerschade dus eerst komt er een engel en hij zal jullie de weg de weg van jullie opgraven de weg die ik voor mij heb, voor mijn aangezicht zie hij komt, zegt jaar van de Heerschade het gaat dus over twee uh, figuren de engel die voor jullie de weg zal opgraven de weg die ik voor mij heb en die engel van het verbond twee engelen nou dat wordt ingewikkeld maar bij Marcus Houwe? Of willen we echt doordringen tot waar het over gaat? Wat de apostelen voor ogen hadden? De Heer die jullie ijverig zoeken, Hij is de engel van het verbond. Waar jullie ijverig naar verlangen. Zie, hij komt. Maar die is nog niet gekomen. Of tenminste, uh, eerst komt die engel. Zie, ik zend mijn engel. Hij zal de weg opgraven. Wat komt die engel doen? Nou, daarvoor is dus Jezaja gegeven. Gaan we naar die tekst uit Jezaja. 40 vers 3. Wat komt die eerste engel doen? Hè? Daar gaat het over. Die tweede engel, dat, uh, dat citeert uh, de evangelie ook niet. Het staat er ook niet, van die engel. Er wordt alleen een, een hint gegeven in Marcus. Goed. De stem van iemand die roept in de wildernis. Stel Jawes weg voor ogen. Bereid een heerbaan in de woestijn. Hier vinden we al, een, al wat meer details een heerbaan zeg ik hier dat staat in het Marcuswoord paden uh, genoemd maar paden dat is uh, vanuit de Septuaginta zo vertaald en dat heeft ook weer een, een mooie betekenis de heerbaan die kennen we ook in uh, uh, in uh, Isaiah 19 komt hij ook voor, de heerbaan van Assyrië naar Egypte, dat is een ander woord dan dereg het woord voor weg, dat staat hier de weg, dat is de dereg ja, wees weg maar hier staat een ander woord Bereid een heerbaan in de woestijn. Wat voor woord is dat? Nou, dat gaat over de, de grote wegen, de publieke wegen die werden aangelegd door Babylon en door Assyrië. Om de legers over te laten vervoeren. Dat waren grote wegen, er mochten geen heuvels zijn, geen kuilen. Dat moest gangbaar zijn. Er moesten eh, oorlogstuigen moesten er overheen kunnen. Dus dat waren grote, gevestigde wegen. Bereid een heerbaan in de woestijn. Nou, er moest zo'n grote weg komen. Maar ja, dus de, de vertalers van de Septuaginta, die dachten, ja, dat zijn heidense koningen. En dat die wegen, dat zijn voor heidense legers. Dat zijn maar paadjes. Dat zijn maar paadjes in vergelijking met waar God het over heeft. Als God zijn weg gaat banen, wauw, dat wordt een weg. Dat wordt de heerbaan. Bereid een heerbaan in de woestijn. Dit gaat dus over die boodschap van die eerste engel. Zie, ik zend mijn engel, hij zal jullie de weg stellen, de weg die ik voor me heb. Dan zal hij plotseling naar zijn pleis komen. Dat, gaat hier dus, dat is dus een volgende fase, een volgende stap. Nou, en dan gaan we terug naar de Torah, want waar hebben de profeten het over? Wat is die weg? Die weg van Yahweh. Weet iemand dat, waar dat uh, in de Torah voor komt, die weg van Yahweh? Psalm 32, ja. Mijn ogen is puin. Uh, ja, Ik raad u, ja. Maar in de Torah, in de vijf boeken van Mozes. De weg van Yahweh. Weet, weet u dat niet? Belangrijk hoor. Nou, anders komen we niet achter wat die apostelen nou uh, bedoelen. Ja, flauw, ja ik weet het al. Hè. Exodus 23 en 33. Daar staat het woord de weg Yahweh. Maar om die tekst uit Exodus 33 te begrijpen. Gaan we eerst... Ik zal dus 23 helemaal lezen. Ik heb hem al eerder eens vertaald in een parasha. En ik ben, uh, ben hem weer gaan vertalen. Ik ben er weer grondig naar gaan kijken in het licht van waar het hier over gaat. En uh, toen ben ik achter een bijzondere ontdekking gekomen. Kijk toch. Ik zend een boodschapper die voor jullie uit zal lopen. Dat zegt God tegen Mozes, want... Uh, ja, dan is het volk heeft niet geluisterd naar de tien geboden en zo... En, uh, en het, het wil allemaal niet zo. En het, het gouden kalf en weet ik wat allemaal. Dat is nog net niet geweest hier trouwens, geloof ik. Maar... Zie, zie toch. Ik zend een boodschapper die voor jullie uit zal lopen. Hij zal waken over jullie. En jullie leiden naar de plaats die voor jullie is gevestigd. Daar heb ik lang naar gekeken. Is, is die gevestigd of wordt gevestigd? Wat moet ik hier neerzetten? Maar het staat een, een perfect nifil in het Hebreeuws, En dat betekent dat het al gevestigd is. Hij zal waken over jullie en jullie leiden naar de plaats die voor jullie is gevestigd. Gegrondvest is ook goed, ja. Gefundeerd. Grijp vast aan hem, de boodschapper of engel, dat is die malach weer, hè. Grijp vast aan hem en bewaak, Shamar, je wandel achter hem aan. Het woord derreg weg, dat staat hier niet. Maar ja, als je dit leest, dan zie je gelijk een weg voor ogen: die voor jullie uit zal lopen, waken over jullie, jullie leiden naar de plaats. Dan moet je over een weg. Grijp vast aan hem, bewaak je, wandel achter hem aan. Hoor naar zijn stem, volg hem en rebelleer niet tegen hem. Mozes die hoort dat aan. Ah, nee, nee, nee. Dat was ik toch. Ik ben toch die boodschapper om ze naar Israël te leiden. Waar, waar, waar gaat dit over? Ik snap het niet. Volg hem en rebelleer niet tegen hem. Want hij vergeeft rebellie onder zijn volgelingen niet. Omdat mijn naam een vaste verblijfplaats in zijn binnenste vindt. Dat is zo'n mooie zin. Moet je maar eens opzoeken in bril, of dat klopt. Want ik, ik sta het ik hier wel te verkondigen. Maar... Omdat mijn naam een vaste verblijfplaats in zijn binnenste vindt. Ja, nu weet Mozes, dat ben ik niet. Met al zijn heiligheid en rechtvaardigheid was Mozes niet zo. Dat Gods naam een vaste verblijfplaats in zijn binnenste vond. Anders had hij niet, was hij niet gestorven. Wel nu. Als je luistert naar wat je hoort in de boodschap van zijn stem, de malach, de engel, en je doet datgene wat ik door hem zeg, dan zal ik een gloeiende hekel hebben aan jouw haters. En ik zal een belegeraar en verdrukker zijn van iedereen die zich als jouw verdrukker opwerpt. En dat gaat door. Hij zal als mijn boodschapper, wordt het woord malach herhaald, in eenheid met jullie... Voor jullie uitgaan naar de plaats van bestemming die nu nog bezet is. En dan, en dan komt het, dit, dit woord: hè, dit, als jullie aankomen bij de Amorieten, Hethieten en al die andere volken, heb ik even weggelaten hier, dan zal ik hem verbergen. Dan zal ik hem. Hè? Is dat logisch? Nee, het klinkt niet logisch. Nou, we hebben de vertalers gedacht, dit is niet logisch. We maken er een ander woord van. We weten trouwens toch al hoe het vervuld is. Dus we bedenken wel, we maken het anders. Vernietigen. We laten het slaan op, op die Amorieten, hetieten enzovoort. Als jullie daar aankomen bij al die volken, dan zal ik hen vernietigen. Maar er staat Kagat. H3582, ik heb het erbij gezet, dan kunt u het noteren en opzoeken, of ik gelijk heb of niet. Dan zal ik hem verbergen. En het bijzondere is, er staat hem. Als je een werkwoord in het abriels hebt, dan kun je dat op hem laten slaan, of op mij, of op hen, met een tweepoot. Dan zal ik hen, als, als er inderdaad, als dit over die volkeren zou gaan, Amorita, Hethiete enzovoort, dan zou, ik, dan zou hij hen vernietigen. Hè? Twee poots. Hen. Wat, wat staat er in de naders? In de gaat het over hen. Ja. Dat ja. het slaat op de volgende. Ja. Maar het klopt niet. In het, in het Hebreeuws gaat het over hen. Absoluut. Dat is gewoon dat is een, dat is een simpel feit. Want je schrijft het in het Hebreeuws anders als het over hen gaat. Dan schrijf je het anders. Dus, wat gebeurt hier? Ik, ik, vind, ik vond dit zo'n bijzondere ontdekking. Als jullie aankomen bij de Amorit, heet hij het enzovoort, zal ik hem verbergen. Wie? Die boodschapper. De Engel. De Engel. De Engel. Waar gaat dit over? Ja, dat is ingewikkeld, maar de, de, de, de wonderen van de Torah zijn er niet om, uh, om uh, opgelepeld te krijgen met een paplepel. Daar moet je voor studeren, daar moet je voor zoeken, onderzoeken. Hij zal als mijn boodschapper één een, een eenheid met jullie uitgaan naar de plaats van bestemming die nu nog bezet is. Als jullie aankomen bij de Amorites, Hethieten enzovoort, zal ik hem verbergen, die boodschapper. Vervolgens krijgen jullie een taak. Jullie zullen je niet onderwerpen aan al die Amorites, Hethieten enzovoort, en niet aan hun goden of iets doen in dienst aan hen. De praktijk van deze volken zijn niet aan jullie besteed. Hun godendom zullen jullie slopen. En tot de grond toe afbreken. Dat is een missie van Israël. Als ze daar aankomen. Hun gebedsmonumenten zullen jullie neerhalen. Die moeten kapot. Wat een geweld. Nou, we lazen het van koning Asa. Hè? Die dat allemaal deed. Wat jullie gaan doen in plaats daarvan. Is de dienst in aanbidding voor Yahweh jullie God. Daarop zal Hij jullie rijkelijk zegenen met spijzen en dranken. En Hij zal de ziekten en zwakten onder jullie wegnemen. Onvruchtbaarheid of miskraam zullen niet meer bestaan op jullie grondgebied. En jullie levensdagen zullen overlopen van goede tijden. Een perfecte, volmaakte Messiaanse tijd breekt dan aan. Halleluja. Nu, dat gaat dus over die boodschappen, de engel. Maar het woord weg komt hier niet voor, maar het is duidelijk dat het over de weg gaat naar, naar Jeruzalem. De plaats waar Yahweh aanbeden zal worden. He? Want dat is de bedoeling, de aanbidding aan Yahweh jullie God. Daarvoor moet een hoop gebeuren. Er moet een hoop afgoderij afgebroken worden. Er moet een hoop ideeën en dogma's en dingen in ons leven, in ons denken, afgebroken worden. Zo moesten de discipelen. die geloofden dat Yeshua zou komen. in de jaren tachtig van de eerste eeuw ongeveer. die moesten dat ook loslaten. En toen kwamen de andere Evangeliën. Matthäus, Lucas enzovoort. Mozes had dit gehoord. en. Uh, ja, er, er gebeurde, uh, je kreeg hoofdstuk 24, gebeurden andere dingen. maar hij komt erop terug. in exodus 33. Dan zegt Mozes tegen Yahweh. vers 12 en 13. Zet het erbij en zoek het op. zoek het alsjeblieft op. en als ik geen gelijk heb, kom naar me toe. Dan zegt Mozes tegen Yahweh... Zie, u zei me... Leid dit volk. En, en toen... Begon u over een engel te praten. Maar u hebt me niet laten weten wie u met mij zendt. Staat daar. Er is nog iemand. Er is wel anders. Dat had Mozes ook niet gedacht eerst. Maar nu had hij dat gehoord. In Exodus 23. Er komt nog een engel. Nog een boodschapper... Wie zendt u met mij? U hebt me niet laten weten wie u met mij zendt. Welke engel dat is, welke boodschapper, dat heb u niet laten weten. En u, u zei, ik ken je bij je naam. En ook, je hebt genade in mijn ogen gevonden. Nu, als ik inderdaad genade heb gevonden in uw ogen, laat mij dan deze weg. En dan, daar komt die term vandaan. haderech. Er staat et voor in het Hebreeuws. En et wil zeggen, hier, is, hier, staat, hier wordt iets belangrijks geïntroduceerd in de tekst. Als ik inderdaad genade heb gevonden in uw ogen, laat mij dan et had derg doorgronden. Deze weg van een engel van Yahweh die uh, zou komen. Zodat ik u zou kennen, zodat ik genade zou vinden in uw ogen. Herinner uw volk, dit volk. Dus wij kunnen wel zo makkelijk zeggen van. Um, wij willen een antwoord hebben over wat die weg is. Maar Mozes kan er niet uit. Nu, als ik inderdaad genade heb gevonden in uw ogen, laat het dan alsjeblieft weten. Laat het mij doorgronden. Ja, daar staat er in het Hebreeuws. Kennen, weten, doorgronden. Ja, daar gaat, ook, gaat, gaat over, niet over iets laten weten, maar over iets doorgronden. Dat je weet wat het is. Voor 100 procent. Laat me dan deze weg doorgronden. Want nou, dat is de vraag waar we mee zitten, deze weg. En waar de profeten mee zaten, zodat ik u zou kennen, zodat ik genade zou vinden in uw ogen. Weet u, om het even terug te brengen op Marcus, om te begrijpen wat hier staat in Marcus, hebben we een telescoop nodig. Het telescoop. Het is niet makkelijk. Om daartoe door te dringen. We hebben iets nodig om terug te kunnen kijken wat de apostelen, waar ze het nou over hadden. Waar het nou over ging, dat evangelie. Het evangelie van Yeshua, de Messias, de Zoon van God. Dus ik heb een uh, plaatje van een telescoop uh, voor jullie. Dit is van oude ouderwetse, zo'n uh, zo uit te schuiven ding. En als je die helemaal inschuift dan is het nog maar 10 centimeter en dat is maar zo'n dingetje, maar als je hem uitschuift dan wordt het in één keer zo'n ding en al die lenzen staan dan precies op de goede volgorde en dan kun je op zijn meest krachtig kun je verder kijken op zijn allerkrachtigst maar als je hem helemaal invouwt, dan is het makkelijker, dan is makkelijk mee te nemen en dan uh, kijk je er doorheen en dan zie je niks versterkt of vergroot dan zie je gewoon wat er staat en meer niet maar als je hem helemaal uittrekt, dan kan je het zien dan kan je meer zien laat ik het zo zeggen maar wat is er gebeurd? We hebben deze teksten van Marcus, hebben we eigenlijk altijd gelezen met die telescoop ingevouwen. Dus een telescoop van 10 centimeter, dat werkt niet als telescoop. Dan werkt het gewoon als, als een bril, zeg maar. Dus dan kijk je ernaar met je bril op en dan zeg je, en ja, dan neem je een nieuw begin. Maar als je de telescoop gaat gebruiken die hier verpakt zit in de tekst, dan kunnen we doordringen tot... ...tot de diepte en de rijkdom van de wonderen van de Torah. En uh, dat is ook de manier waarop we bij wel horen te lezen eigenlijk. Elk, elke tekst in het evangelie. Dat is, dit is een, een methode die we altijd zouden moeten toepassen. Altijd, eh, een, je kunt hem één keer uitschuiven. Dan halen we er een profeet bij. Dan hebben we hem één keer uitgeschoven. En dan zien we wat de profeet ervan zegt. Malachi. En dan kunnen we hem nog een keer uitschuiven. Dan zien we Isaiah zijn we al twee keer uitgeschoven. En we zagen al dat het dan de boodschap verandert. Dat er dan details bij komen die we niet hadden kunnen zien als we die telescoop niet gingen uitschuiven. En dan halen we de Torade erbij en dan is die maximaal uitgeschoven. Snap je? Dan komen we erachter de rijkdom en de diepte van de boodschap van God in zijn woord. Als wij de volle rijkwijten van het woord tot ons laten spreken. Eerst de Torah, dan de profeten, dan de apostelen. En niet doen alsof de apostelen gewoon een nieuw begin vormen. Waarbij we al dat andere niet meer nodig hebben. En tegendeel. Want dan houden we die telescoop verborgen en kunnen we nooit zien waar het over gaat. Dus nu wil ik hem de goede volgorde opgeven. We hebben de teksten van Marcus 1 Isaiah, Mariachi en de Torah gehad. Maar nu gaan we hem in een andere volgorde doen. Dan ga ik ze samenvatten. Dus de teksten die we net gelezen hebben. Gaan we samenvatten. En ik heb de plaatjes bij gezocht. Om het een beetje beeldend te maken. We hebben het over een telescoop tenminste. Tenslotte. Dus, uh... De Torah. Wat zegt de Torah? De weg naar de plaats. De plaats waar geen ziekte is. Geen miskraam. Waar de ware zuivere... Aanbidding aan Yahweh is gevestigd. De weg naar die plaats zal door een engel worden verkondigd en bewaakt. Als die engel verborgen wordt, is Israël in ballingschap om religies te slopen en de aanbidding van Yahweh te vestigen. Stond dat in uh, Exodus 23, 33? Ja, daar komt het op neer. Wat staat er? de weg naar de plaats door een engel worden verkondigd en bewaakt als die engel verborgen wordt is Israël in ballingschap om religies te slopen en de aanbidding van Yahweh te vestigen ik vind dat een mooie taak, daar wil ik wel aan meedoen dit is dus de kern de basis, het fundament als we dit zien dan kunnen we verder kijken dan kunnen we verder die telescoop uit gaan klappen Jezaja die ging over de weg spreken de weg zal in de wildernis worden verkondigd ja natuurlijk, bij al die he, uh, Amorieten, Hethieten, Jebusieten en noem maar op. Dat is een wildernis. Een Nederland. Een Nederland dus. <laughs> ja. De weg zal in de wildernis worden verkondigd. Natuurlijk. Om Israël op te roepen om de heerbaan naar het koninkrijk te bereiden. Wauw. Spannend. Maliachi. Als de weg is verkondigd. Als het evangelie overal is gebracht, overal in die wildernis tussen al die Amorita, Hethieten en al die Heidenen. Nederlanders. Nederlanders, Belgen. Als die weg is verkondigd, zal de Heer komen, de engel van het verbond. Het gaat over de, de Messias die uh, Israël herstellen zal. Redemption staat erop, bevrijding kan brengen. Ik heb een heel menselijk plaatje van. Ge... Als, je, als je gaat zoeken naar een plaatje over de terugkomst van Jezua, zeg maar. Dan krijg je allemaal van die, van die lieve uh, mannetjes, een beetje zoals ik zo. <lacht> met een lange haar en een vriendelijk smile En, uh, en die komt, oh, ik kom je in mijn armen sluiten. Ja. Huh? Hij komt als een krijgsheer. Hij komt als een krijgsheer. Waarom? Omdat hij Israël komt herstellen, natuurlijk. Maar ook als hij komt van Yahweh, want hij komt uit na van zijn vader. Dus hij zei: "Ik kom als een vader." Amen. Zoon van, ja, ja, ja, ja die, die twee paleizen, hè? het paleis van de vader, de paleis van de zoon. En hij kan zijn paleis betreden, betrekken. De vader in de tempel en hij in zijn paleis. We horen bij elkaar. We bij elkaar. Eén, vermaakte eenheid. Malachi: Als de weg is verkondigd, zal de Heer komen, de Engel van het Verbond. Nou, in dat licht... Als we dus de telescopen aan het uitstrekken zijn. Wat, zegt, wat zeggen de apostelen in Marcus? Die zeggen, Yeshua is de engel die het goede nieuws van Yahweh's weg verkondigen zal. Voordat de engel van het verbond komt. Ik heb de tekst nog een keer bij. Dan zullen we nog een keer lezen of het klopt. Het begin van het goede nieuws van Yeshua de Messias, de Zoon van God. Werd al door de profeet Malachi beschreven. Zie, ik zal mijn engel zenden. Die engel waar Mozes dus zo'n strijd om had. Van waar gaat dit over? Voordat uw aanwezigheid zichtbaar wordt. Hé, hey, zien we nu dat, waar dit over gaat? Dat is hem, de Messias die dit paleis zal betreden en Israël zal herstellen. Ja, die zijn koninkrijk zal vestigen. Die zijn koninkrijk zal vestigen. Beloofd is. Amen. Dat is nog niet gebeurd. De apostelen dachten dat het in de jaren 80 wel zal gebeuren in de eerste eeuw, maar dat is niet gebeurd. Als de weg is verkondigd... ...zal de Heer komen naar engel van het Verband. Ik zal mijn engel zenden... ...dat is diegene die met Mozes... ...wordt gezonden... ...om dus de weg... ...naar het koninkrijk... ...het volmaakte koninkrijk van Yahweh... ...te brengen... ...voordat uw aanwezigheid zicht wordt. Hij zal de weg voor u bereiden. Waar moest die weg bereid worden? Ja, in de wildernis. Daar moest die verkondiging plaatsvinden. In de woestijn van het leven... Ook Jesaja spreekt over dit begin, over de engel. Een stem die het uitschreeuwt in de wildernis. Bereid de weg van de Heer. Maak zijn paden recht. Amen. Amen. En wij zijn er allemaal deel van. Amen. We zijn allemaal door Yeshua. Als wij nooit, als Yeshua zijn boodschap niet de wereld in had gezonden, hadden wij er nooit, hadden wij hier niet gezeten. Nee. Nee. We zitten hier allemaal, we hebben allemaal het woord lief zijn allemaal dankbaar voor wat God aan ons gegeven heeft. Wat hij ons leven gezaaid heeft, geplant heeft. In de naam van Yeshua, in de naam van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus. Jezus Christus is gewoon een vertaling van Yeshua HaMashiach. Staat ook al trouwens in de Septuaginta, ver voor dat apostelen en Yeshua zelf ten kwam. Het boek Jozua dat heet Isus in het Grieks, in de Septuaginta. Ja. In Zachariah lezen we over de voeten van hem die zal staan op de lijfberg, waardoor hij zal splijten en er een baan zal ontstaan. Ja, dat is die heerbaan. Waar Mozes al zo'n strijd om had. Dus laten wij doorgaan met die verkondiging en ons uh, is dat alles? Ja. En ons op onze taak richten. Want de Torah die geeft ons de taak. Dat is de basis. De weg naar de plaats zal door een engel worden verkondigd en bewaakt. Dat is zeker gebeurd. Die verkondiging. Als die engel verborgen wordt. Na die verkondiging. Dan gaat het evangelie, gaat heel de wereld over. Gaat heel de wildernis in. Tussen al die Amerieten. Israël in ballingschap om religies te slopen en naar binnen van Yahweh te vestigen. Dat is onze taak. En dan moeten we soms mythen en zagen in ons hoofd eventjes ontmaskerd worden. Dat kan soms even pijn doen. Gesloopt worden. worden. Hij komt spoedig. Hij wekt ons op om religies te slopen. En alle afgoden neer, neer te halen. We komen weer puur... Voor zijn aangezicht te staan, als mens, als zijn schepsel. En dan heb de eerste. Eerste held Henry. Maar We, we staan als, als zijn schepsel, voor zijn troon, als mens. En, en, en hij, hij, heel de geschiedenis, die kleedt ons uit. Heel de geschiedenis. Heel de wereldgeschiedenis. Als we alles tot ons door laten dringen, dan worden we uitgekleed en dan staan we daar. We hebben er een zootje van gemaakt. Waarom niet? <tie> Zacharia, ja. ze zullen weer zijn naam aan Amen, ja. ja. En ze riepen zijn naam aan. Ja, daarin ligt de redding. Ja. En laten we dat doen, als we zo als mens voor hem staan. Aan het eind van de geschiedenis. De, de, de, de geschiedenis van de mens, dat is begonnen als een kindje, die groeide op. En nu zijn we in de bejaarde fase terechtgekomen. We zijn als mensheid bejaard en het leven zat. Of niet? Nee, helemaal niet. Gelukkig. Nee, maar ik bedoel niet, niet persoonlijk, maar eigenlijk voor heel de mensheid wereldwijd. Als dus je kijkt. Pff. Laten wij zijn naam aanroepen. Dat is de clue. Laten we zijn naam aanroepen. En we zijn de religie zat. En laten we de, de engel van het verbond welkom heten. Dat is uh, apostolus Evangelie hoofdstuk 2. En dat gaat over uh, Johannes. Kan ik dat ook even aankondigen. Dat is, uh, dat is het voor vandaag. Amen.